En dit, dit hoort ook bij hem. Hij heeft diabetes type 1 en moet continu zijn leven aanpassen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Hè? Stand by all systems. IP addresses assigned. Wat Dolly zitten die gasten van toepakleefde en alweer. Are you ready? Er wordt altijd zo bloedgeheil van. Oh.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 Toebak leeft, toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, voor. Ja, en op zo'n zaterdagmorgen moet ik mijn leven ook altijd helemaal aanpassen. Ja, ik moet hem ook altijd aanpassen. Goed, maakt niet uit. Werken dat we daar in van mijn toebak leeft? Ik heb hem tien uur slap gehouden. En straks natuurlijk de week Wat gebeurde er op 8 februari en de verjaardagen? De bellen is de Discipline and being irresponsible I come home late I love your soul I never forget you In my prayers I never have a bad thing To report you My picture on the wall. In my my fading, my dim. I can't get in shock, but the state I'm in. I'm a danger to myself. I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night, but I don't get any better than come my girl. She gets all the highlights wrapped in girls You're my picture on. in my throat Schotland vandaan en uh, Funny Little Frog. Laten we nou lol gaan maken. Nou, laten we dat maar doen. En uh, ja, dit is natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk alweer uh, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Dat betekent natuurlijk... Een kijkje in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou goed, ik weet niet of je hier heel erg om moet lachen. Maar in 1909, uh, uh, een pond die gebruikt werd voor, het, uh, voor arbeiders over te zetten naar een glasfabriek. En de glasfabriek was uh, Anna. Dat was namelijk in uh, die ging op, het uh, uh, was eigenlijk 7 februari, maar het staat op 8 februari... die ging zeg maar naar een uh, lange arbeidsdag, ging hij weer varen... en de pont ging toch wel redelijk vol. En zelfs de directeur zegt van, jongens, niet zoveel op die pont, man. De dat boot had... is vol. De, bond, de boot is vol. Hij zegt, doe dat nou niet. En toen halverwege, zeggen maar, de vaart ging er toch in één keer een hele harde wind op. Het kwam er tevoorschijn, de regen, harde wind. En toen begreep je al, de hele pont ging om... En toen zijn er acht mensen bij verdronken gewoon. Ja. Het is een heel drama daar team hoor. Hij uh, had nog dat niet is... zoveel zwemdiploma's ook. Nee, echt, het, het is echt wel weer zo'n de, de puntje dat je denkt van dat hoort dit bij, hè? weer, één en weer, één en weer. De boot is vol. Ja. Je kan er een grapje maken, maar het maakte destijds wel heel veel indruk daar in Acht mensen om zo'n op, op zo'n pond die dan verdrinken gewoon. Ja. Dat was in 1909. Nog ja. dingen die in, in 19... vrolijker zijn? Ja, nee, nee niet echt nee. nee niet echt, in ook. 1924 is er in Carson City in de Amerikaanse staat Nevada wordt voor het eerst een doodvonnis voltrokken met behulp van een gaskamer. Oh. Dus dat is ook wel ernstig. En uh, het is ook maar de vraag hoe lang dan het lijden duurt. hè? Ja, daar zijn verschillende verhalen ja, over. Hè. Ik ja. heb er zitten lezen in, op 2 september in Mississippi... Uh, Jimmy Lee Cray, die er dan eigenlijk acht minuten over doet om dood te gaan. En uiteindelijk worden ook mensen ontruimd die er naar zitten kijken. Omdat hij snakt naar adem. Uh, en later ook nog weer een Donald Eugene Harding... die zeg maar uh, pijnscheuten kreeg, stuiptrekkingen, helemaal paars werd... Nou ja, goed. Dat duurde allemaal. En dat later hebben ze dan weer het gas weer uh, bijgesteld. En toen ging het op een wat huma humanere manier. Humane. Hum humane. Humane, humane, humane manier. manier. manier. Maar uiteindelijk ja, wat dat betreft is het vuurpeloton niet zo erg. Dat is N gelijk bang en klaar. Ja, dat zou je ook denken. Ja, maar... Ja, goed. Het, het blijft gewoon niet leuk om iemand uit het leven te trekken. Nee, en, uh, in zeker. 1999 is het trouwens uh, voor het laatst geweest uh, in Amerika. Goed. Wat nog meer gebeurde is um, hier... Na de dood van tenminste zes medewerkers van het Rode Kruis in Afghanistan uh, schort de, het Rode Kruis, de ro internationale Rode Kruis de hulp in het hele land op in Afghanistan. En ze denken toch dat de jihadisten waren, IS sympathisanten die de daders waren. Die echt, echt uh, gericht op uh, Rode Kruis medewerkers aan het schieten waren. Het is echt belachelijk. The Taliban heeft zijn handen ervan getrokken. Die zegt wij hadden er niks mee te doen. Echt niet. Dus uh, of het echt een is was... Uh, dat weten ze helemaal niet. Maar uiteindelijk uh, was in die provincie jouw uh, Jouwzen, geloof ik, waren honderd uh, mensen uh, omgekomen door heftige sneeuwstormen. En daar was de uh, Rode Kruis bij aan het helpen. Nou goed, later is dat weer goed gekomen en zijn ze weer aan het werk gegaan. Maar het is toch bizar gewoon dat je denkt van die Rode Kruis medewerker help iedereen. En die ja. ga je dan ook nog neerschieten. Ja, ja blijf met je handen van onze hulpverleners af. Uh, oh ja, huh? uh, ja dat, dus dat, dat is hetzelfde weer. weer. Hetzelfde. Uh, in 1600, uh, dat is 420 jaar geleden, wordt George... Your... Giordano Bruno, die wordt dus uh, op de brandstapel wordt die, uh, veroordeeld door de katholieke kerk. Oh. En waarvoor was dat nou? No. Hij, uh, hij, was, uh, hij hing de heliocentrische theorie van Copernicus aan, dat dus de aarde dus uh, niet plat was. En, uh, niet het middelpunt. En, en, en ook dat hij ook, uh, dat hij ook nog de, dat natuur en god uh, zijn uh, wat was dat nou? identiteit bepaalde. Het pantheïsme. En het is een heel bijzonder stuk om te lezen wat hij allemaal aanhing. En Het was echt een Bijzonder slimme man was hij. hij was 15, 48 leefde hij tot en met uh, 1600. Ja, 1600. Ja, toen is hij dus uit het leven ge gehaald. Ja, 52, ja. Ik zie hier wel dat er een verkeerde datum hier staat. Die staat dan weer 17 februari. Oh en, ja. En, en, en, en Plus, als je minus. gewoon het bericht kijkt dan, uh, dan hij, wordt, hij werd veroordeeld oh dat is, ja, veroordeeld. dat is gewoon een aantal dagen later ja, gebeurd Paar, 18, ga maar lezen, 1883 Louis Waterman vindt de vulpen uit hij is verzekeringsmakelaar en in New York City was dat en uh, hij was bezig met een belangrijk contract te tekenen dat is het verhaal hè dat weet je nooit of het waar is of het een het verhaal is maar dat is het verhaal dat hij een belangrijk contract aan het tekenen was en, fuck, die pen doet het niet. Wacht even, pak even een andere pen. En toen liep hij weg naar een ander kantoor. Waar kwam hij terug en toen bleek dat een andere gast... blijkbaar ook in zijn kantoor... een contract had getekend met die klant. Toen was hij zijn klant kwijt. Toen dacht hij, dat gaat me nooit meer gebeuren. Toen heeft hij zelf een vulpen ontwikkeld. Met een of andere ja ja, doorstroom van constante lucht. Waardoor de inkt nooit hapert. en altijd blijft doorstromen. En dat was zo'n succes. Dat hij daar ook op had aangevraagd. En hij maakte in hoogtijdagen de hoogtijdtaren tijden 350.000 pennen per jaar. En uh, goed, uh, uiteindelijk is de, de hele fabriek overgegaan naar zijn neef. Hij heeft daar een, goed, uh, een goede boterham aan verdiend, okay. deze Louis Waterman. In uh, 1883 kwam dus de vulpen op de markt. Ja. In uh, 1575 heeft Prins Willem I van Oranje de Leidse Universiteit gesticht. En zijn achter, achter, achter, achter, kleinkinderen gaan nog steeds daarheen. Ach. Leuk. Universiteit van Leiden. Goed, nou, tot zover. Of had je ja. nog iets anders? Gekeken nou voor... ja, de, de octrooi op de chocolade was aangevraagd door Jean-Antoine Jacques ja? in uh, 1936 voor de reep chocolade. Ik vind het wel bijzonder. Ik ja, weet alleen niet of ja, hij verleend gek. is. Waarvoor zou je daar octrooi op krijgen? Het is gewoon toch iets wat, dat bestond al heel lang als Ja, oplaard, maar de Mars en zo en al die andere, de, de Twix en al die andere is ook om octroi aangevraagd denk ik. Ja, Oké, okay. ja dat kan maar voorstellen. Ja, dat, dat is toch weer een soort combinatie van andere dingen bij elkaar. En Goed. wat ook wel bijzonder is dat vier jaar geleden ook zo'n enorme storm was, waardoor de carnavalsoptochten niet doorgingen. Oh ja. En ja, morgen heb je ook allerlei andere dingen, dat, dat ga ik straks ook nog even vertellen, dat er juist speciaal iets is vanwege de storm. Nou, en ik zie trouwens nog een ander sportevenement. Ik sla het sportevenement kopje altijd over. Jan van Horen wint ja. de negende, elfste toch? Dat was in 1947. Ja, net ik had hem staan, maar ik denk, nou, we zijn klaar. Nou ja, goed, dan noem ik nog Zou maar even. Afgelopen week natuurlijk hoop over te doen. Namelijk, ze hebben kleurenbeelden uit de jaren 50, net naar de... Ja, ochtend. Ja, ja. 53, 54... Nee, 56... Ja. Uh, van de tocht Dat zijn de enige kleurbeelden. Want ja, de, de vroegste kleurenbeelden... van de tocht spreek me altijd aan... Uh, oude videobeelden. Ook al wordt het erop gesport... dat je denkt... voor mij is het niet nodig... maar het is wel leuk... een kijkje terug te nemen... in de tijd. Zeker weten. Goed, straks... Uh, de verjaardag... eerst maar eens even... een lekker stukje gitaarwerk... van de Arctic Monkeys. Ze maken tegenwoordig... Mij een beetje... Franse chansonachtige muziek... maar dan in het Engels. Kan dat... Blijkbaar, ik vind dit niet te praten Dus dan ga ik even een grijp uit het verleden doen. Met Arabella van het album AM. Met een fm geluid. She's got a swimsuit. when shelter from reality. -hmm. She takes a dip in my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 Falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind. That little lady sitting on the passing Beside It's much less picturesque without a catch in the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eyes. Is that a better, oh Is better? Just smile and into your mind and soul you can't be sure That's magic in a key to break Oh, just a slip underneath Oh, wat een fijne muziek op de zender. Arabella van The Arctic Monkeys. Ja, we dus zien even wat meer gitaar op de radio. Daar zijn we nooit te broed voor om dat te doen. Om onze medemensen een beetje wakker te worden en scherp te houden. Daar zijn we goed in. Nou goed, dus, uh, morgen trouwens uh, hier een live uitzending uh, over de geschiedenis van uh, ZFM natuurlijk straks. Oh, er moeten we straks nog iets anders het de berichten misschien nog maar even aandacht bij. We gaan bestilstaan even aandacht uh, aan besteden. Precies, het is vandaag even de verjaardagen doornemen. En een van die verjaardagen die, uh, zou, die kunnen we eigenlijk wel vieren. Hij wordt gezien als de eerste science fiction schrijver. Zelf zei hij altijd dat hij eigenlijk gewoon um, um, over de nieuwe technieken schreef. De nieuwe technieken die mogelijk zou kunnen uh, plaatsvinden. Ik plaatsvinden. Ik heb het over Jules Verne. Hij werd 77, hij overleed in 1905. Maar hij was een Britse uh, avonturier, reisbeschrijver. Uh, uh, hij verdiepte zich in alle nieuwe technieken. Hij ging s ochtends om vijf uur uit zijn bed vandaan. Schreef dan wat verhalen. Ging naar de beurs. Daar verdiende hij zijn geld in het begin. En in de middag was hij in de bibliotheek te, uh, te vinden. Daar las hij heel veel over nieuwe technieken. Over nieuwe stromingen. En die, uh, die beschreef hij nou allemaal op kaartjes. Hij had iets van 20.000 kaartjes met allerlei weetjes. En die verwerkte hij dan weer in boeken. En uh, hij heeft natuurlijk zo'n zo, zo film gemaakt. Onder andere uh, na, de reis naar de maan. Weet je wel. En dan beschreef hij een bepaalde route die ze dan afleggen na de maan... en die zouden ze nu dan ook kiezen... omdat dat de kortste route is. Dus hij had allerlei nieuwe technieken... die hij dan weer in zijn boeken verwerkt. Sommige dingen waren gewoon niet haalbaar. Dat je denkt van... Oh, dit is wel een beetje gekkigheid. Maar andere dingen waren wel haalbaar. En dat is wel leuk. Deze Jules Verne. En een van zijn uh, films is natuurlijk dit. 20.000 mijl onder water. Ja. Het mag maar... is dat hij ook nog ooit iets bedacht. Ik weet niet welk boek dat was. Dat uh, mensen zeggen... maar in een ballon boven... De wereld uh, bleven zweven en als mensen zich dan niet gedroegen als landen zijn, gingen ze dan bombarderen. Dat klinkt als de VN. Ja, je, het he? heel duidelijk. Ja, dus dat is ook wel weer heel mooi. Hoe oud zou die geworden zijn, die Silferne? Oh, nou, heel is, oud. Hij is uh, in 1905, als hij overleefd, toen was hij 77, dus niet echt heel oud geworden. Oké, oh, oké. Okay. Nee, okay. Nou, 177. Ja. En dan nog, uh, nog wat erbij. En nog wat erbij. Goed, die vandaag nu... ook jarig is... Dat is uh, Marco Bakker. Ach. Hij wordt vandaag 82 jaar. Ja. En nou uh, ja, hij is natuurlijk zeer bekend van het zingen. Maar uh, hij is ook in Zandvoort heeft hij toen met het mannenkoor en het vrouwenkoor opgetreden... In, uh, in de protestantse kerk aan het Kerkplein. En toen had hij een single. En toen zijn we nog met een aantal mensen... met, uh, met het koor zijn we toen naar uh, Hilversum getogen... in de show van Tineke. Oh. Dat magten we zingen. Uh, we hebben op tv geweest. Zoom. Maar ik zit te zoeken of ik dat kan vinden. Maar dat was zo echt een... Voor die tijd, dat was ik denk ik jaar, in, in het jaar 86 of zo, weet je wel. Dat is wel een Heel tijdelijk. lang geleden. Dat, dat, maar dat was wel leuk. Maar ik herinner me zo goed ook nog vanuit uh, uh, Theo en Thea. En toen speelde hij daar in, uh, de, dat was het uh, Teneca's Imperium of zo. Yeah. En uh, dan uh, was hij verliefd op Theo, die was zo verkleed als vrouw. Ja. En dan zat hij de hele tijd, uh, hoe, en, uh, en de mevrouw, hoe. En, en die had altijd, hoe, nou, dat vind ik wel een beetje eng hoor. En, uh, maar dan zegt hij ook zo, je zo op bed, zo, Hier ligt je warme bakkertje. Ja. Het was echt zo grappig. Mooi, hè? Ik zelfspot. heb hem nog staan thuis, die films. Het is misschien wel leuk om hem een keertje te zien weer. Het is echt wel heel leuk. Het begon met Marco Bakker in 1963 hè, met deze plaat. Ach, ik ben jou Zeg. De drie schuintamboers. Klinkt als het bijna een soort kinderliedje. Maar wat later heeft hij nog meer muziek gemaakt. Hij heeft er echt een hele mooie stem ook. Och kind of. zo mooi. Ik zo zwaar. Hij uh, heeft natuurlijk wel een drama meegemaakt dat hij uiteindelijk iemand heeft aangereden. Dat hij toch net, ik geloof dat hij twee. Een druppeltje te veel gedronken. Een druppeltje, niet veel. Ik heb wel respect <laughs> voor de man, gewoon dat hij daar, hoe hij ermee omgegaan is. En uiteindelijk, uh, is pas geleden is hij weer flink op uh, tournée geweest. Met wat andere mannen. Poort, uh, Henk Poort, geloof ik. En uiteindelijk is er ook weer een documentaire gezien op de televisie dat hij dan volgens hem. Ze... En dan gaat hij ook naar een kruidenier... waar hij dan een van zichzelf neerlegt. Echt zo'n hele knullige kruidenier van... ik ga optreden. Oh ja, wij komen ook wel kijken. Dat dus ja. je denkt van... Uh, vooruit dan maar. Vooruit dan maar. Maar ja. goed, uh, Marco Bakker dus vandaag 82 geworden. Ja, leuk. En wie nog meer? Uh, Sadia Himi is vandaag jaar. is huh? 1984. En dan denk je, wie is dat? Maar die is dus ooit Miss Holland geweest. En, en het is echt een, een beauty om te zien. Ik zal, je gewoon, ik zal je haar even laten zien. Kan je echt zeggen, wauw. Dit is yeah. echt een... Hele mooie dame is ze. Oh ja. Kijk, het is echt... Maar uh, ja, ze heeft toen meegaan ook met uh, andere, uh, andere misverkiezingen. Maar het is niet helemaal gelukt. Maar ze studeerde Chinees... Uh, Chinees, sorry. Geneeskunde. En uh, ik denk dat zij uh, gewoon uh, een van die mooie dokters... is, die in die prachtige witte jassen rondlopen... dat je denkt van wauw, dit is wel een hele mooie dokter. Wilt u mij uh, onderzoeken? Ja, ja. Ja. Zeker. Ja. Nou goed, uh, Nick Nolte wordt vandaag 79... Uh, Nick Nolt, weet je wel. Dat is die gast gewoon die echt hele foute persoonlijkheden kan spelen. Maar uiteindelijk daar ook gewoon, zeg maar uh, uh, hele goede gasten kan spelen. je dus even te kijken, hij zat natuurlijk ook in de film The Deep. Uh, daar had ik wel mijn stukje muziek van. Nou goed, onder andere heeft hij natuurlijk ook met Another 48 hours met. Uh, hoe heet die man? Eddie Murphy heeft hij gezeten. Fuck is 48 and yeah, well like me, right? En dan lopen ze met z'n tweeën de terug, de terug de naar een auto. De en dan vindt Nick Nolte de dat hij gewoon die... Eddie Murphy de die beide handen gast gewoon toch wel even op zijn bek moet slaan. Om er echt tot zinnen te komen. En dan krijg je echt een gevechtsscène. dat ze over en weer klappen uitdelen. En dat duurt maar. En dat duurt En dan denk je van nou is hij down. En dan staan ze toch weer op. Och man. Dat je denkt van die Nick Nolte slaat gewoon die... Eddie Murphy mag gewoon tegen de vlakte. Die is gewoon twee keer zo dik, twee keer zo groot. Ja, ja. Nee hoor, Eddie Murphy staat weer op. En dan ja, ja. timmert hem toch weer. Dat gaat maar door. Daar toch zie goed. je aan dat het niet echt is. Nee, dat het gewoon een beetje nee. neppig is. Maar goed, dat is vandaag 79. Uh, ik zie hier ook Under Fire heeft hij ook gezeten, uh, ingezeten. Angel Has Fallen... En dat was de film, trouwens, van vorig jaar, hè? Het speelt nog steeds een film. En de Hulk heeft hij ook in gespeeld. Oh, oké. Okay, ja. ja, goed. Nou, wie vandaag ook jarig is, is, dus een van mijn favoriete schrijvers, John Grisham. Denk je, wie is dat? Wie is dat, Job? Maar jij heeft ook het boek geschreven, The Jury, is ook verfilmd. En The Client, dat was toch ook een erg goede film. Over die man die in zijn auto zich met gas wilde laten uh, doodmaken. En dat een klein jongetje dat ziet. Oh. En dat is een hele bekende film, is dat. En die was erg goed. En The Pelican Brief. Dat is ook een hele bekende, oh, film. Een dus hele bekende film. Dus hij heeft dus echt ja. allemaal uh, echt goede films geschreven. En uh, het zat allemaal gewoon heel goed in elkaar. En ik heb echt zo van: ik moet toch weer eens kijken wat voor boeken heeft hij nog meer allemaal. Want, de Firm uh, kan ik herinneren. De Firm, ja. De Firm, ja, die firm is heeft ook erg goed. Een, ja, samen met de Partner. En de Partner. De, en uh, ja, de, de, Peter de House. En echt, uh, de Associate, dat is, uh, dat is die volgens mij van de, de Firm. Okay. Dat is met uh, Michael. Nee, Tom Cruise. En Tom Cruise, ja. ja misschien nog een meer ja. bekende, bekende mensen. Maar hij was jurist, hè? Ja. Tien jaar lang was juriste, speel, hij jurist. Hij ja. heeft een grote lijst van boeken. Ik moet nou, hier zie je ook The Rainmaker. Ook iets van hem. Oh ja, ja, ook weer over een jurist, ja, allemaal juristische, allemaal boeken. juristische boeken. Allemaal juristische boeken. The gewoon, Pelican Brief of the Firm, A Time to Kill. Allemaal met rechtszaken te maken die dan uiteindelijk gewonnen worden. Natuurlijk. Hij is zelf trouwens ook nog kortzondig weer jurist geweest. Hij heeft het tien jaar gedaan ooit. In South Haven in 1996 heeft hij toch weer een zaak tot zich genomen. Dat ging dan over toen verdedigde hij een familie die uh, een van die familieleden was omgekomen bij een spoorwegongeluk, En toen dacht hij, hier moet ik gewoon voor op de bres. Hier moet ik iets voor doen. Vandaag uh, wordt hij 55 uh, uh, vijf, of 58. Ja, want de tijd, het staat niet helemaal goed. De een zegt 3, zeg de ander zegt 65 dat hij geboren is. Joshua Keddesen. Mm. En het verhaal is dat het deze plaat over Jessica Parker gaat van Sex in the City. Toen hij een relatie met haar had en dat haar carrière niet op gang kwam en maar goed, dat is het verhaal over deze plaat van Jesse. Want Jessie die dus vandaag 55 wordt of 58. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Het had nog gekund. Hij is helaas al overleden. Ik heb het over James Dean. James ja. Dean was de acteur natuurlijk. Maar is dat hij nog steeds onsterfelijk is. Hè? Hij overleed in 1955 op 24-jarige leeftijd. Toen had hij net drie films achter zijn kiezen. had eigenlijk twee films gemaakt... En uh, Rebel Without a Course, die kwam net in die bioscoop terecht. Uh, iedereen ging naar de film, iedereen was onder indruk. De opstandige James Dean liet zien dat de jeugd een stem had. En het klaar was met die, die oudbollige jaren 50, uh, 40ers en 50ers. En uiteindelijk, uh, toen iedereen de film net een beetje gezien had, was hij al dood. Oh. Dat was heel apart. Er was bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. En, uh, ja, een automobilist wilde afslaan en het, het, het draaide zo de auto bij hem er binnen En toen kwam hij bij het overleden. En toen komt daarna nog een keer Giant. En in die Giant speelt hij een oude man die zelf nooit is geboren. Het is wel heel apart deze James Dean. Hij heeft natuurlijk. Uh, Rabba Course heeft hij. Er zijn heel veel foto's van gemaakt. Dat is de man met het rode jasje. En heel vaak zie je hem in etalage nog weer staan. Dat je denkt van: hé, hey, dat is James Dean. Je gast een droge jasje. Maar dat is dus een beeld uit 1955. Ik vind het zo bewonderingswaardig dat hij gewoon onsterfelijk is geworden eigenlijk. En dat maf is altijd, ze weten nooit nou of hij nou biseksueel was. Of dat hij gewoon euh, nou ja, hetero was. Maar af en toe met mannen in de bed ging om uiteindelijk toch dingen voor elkaar te krijgen. Want hij wist de boel wel te bespelen om rollen te krijgen deze James Dean. Goed. Ja, zeker. Ja, kijk de film eens een keer. Het is wel gedateerd, maar toch wel leuk. moet. ik even weer zien. Goed, vandaag, uh, ik heb er nog eentje, Even de Visser. Ze wordt vandaag 34, ze won ooit de grote prijs in 2009, singer-songwriter. En toen had ze een grote plaat uiteindelijk en die, daar brak, brak ze mee door. De wereld rijdt door. Een met jou tegen me Nieuwe stijl muziek maken, je hoort het vaker. Ze is niet de enige meer daarin. Hartslag, met een grote plaat, ook bitter zoet. Plaat van twee jaar geleden, geloof ik. Er zit een hele vet geluid onder gewoon. De combinatie van een beat, En het dreunen, met een heel stemmetje erbij. En het lijzige is iets nieuws. Dit is wat net uit is trouwens. Oh. Het zweverige Dat spreekt mij wel aan. Zat ja, even? het lijkt een Dag. beetje op die andere manier die altijd van ik zit hier op mijn zolderkamer. Ja. Die spinfish. Spinfish. Ja. Uh, spin nu hoorde ik afgelopen week ook weer een van het ruikprogramma voorbij komen. En ik denk: wat is dit voor vage zit, joh gast? Wat ben je aan het doen? Maar toch kan het me wel boeien. Maar goed, uit die vijver komt dit. Eventje de Visser 34 vandaag geworden. Nou, volgens mij hebben we alles wel een beetje gehad. Oh ja, waar we nog even bij stil moeten staan. Oh, dat doen we straks wel. Ja, wel lijkt nog wel. Ja, goed. We gaan uh, terug naar de muziek, dames en heren. En dit is ook zo mooi zweverig. Oh ja, dit is mooi. Luister even: Texas Sun met Leon Bridges. through your hair well, Come on, roll with me Till the sun goes down mm -hmm. Texas sun Say you wanna hit the highway While the engine roars well, Come on, roll with me Till the sun goes down mm -hmm. The Texas sun Sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo well, Come on, go with me to the sun, deep snow Texas Sun Texas Sun oh, girl Think it's a fair question. Uh, he, Mr. Muhammad teaches us to love our own son and let the white man take care of himself. Texas sun, you say you like the wind blowing through your hair. come on, roll with me till the sun goes down. My Texas Oh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. big body. Oh, I could over Amerika. Frits voorbij met met een amerika foto's opdracht aan het doen. En dan student ik foto's filmpjes van de Nevada waar hij doorheen rijdt. Oh, dit hoort daarbij gewoon. Dat zie ik voor me. En ik antwoord dan met, Nederland is ook mooi. En dan stuur ik een filmpje van de Koentunnel. Ja, zeg, dit is ook mooi. Kijk, komt er een auto voorbij. Een fietser. Nee, zonder gekheid, ja, er waren geen fietsen in de Contournament. Maar goed, dit doen we eraan denken. Texas Sun, onder andere Leon Bridges hierbij. Zijn heel team wat elkaar dit maakt. Het is een bekend geluid, maar ik kan het toch altijd wel weer waarderen. Oh ja, goed. Ik was even de draad kwijt van dit radioprogramma. Dat gebeurt anders nooit. Nee hoor, anders nooit. Zandvoortse berichten. Maar nu weet ik het weer. Oh, ja. Het weer zo ver. Bezwarend voor de mobiliteitsplan. De Dutch Grand Prix. Ja, er zijn we grote zorgen over de bereikbaarheid in de meivakantie. Voorafgaande, voorafgaande aan het weekend, het raceweekend, zijn namens leden van de Bloemendaal aan Zee. Koninklijk Horeca Nederland heeft een brief geschreven. En die zeggen nauwelijks betrokken te zijn. En 18 vragen te hebben over wie onder andere wie verstrekt nou vergunningen om dat allemaal voor elkaar te rijden. Is dat Bloemendaal? Is dat Zandvoort? Hoe doen we dat? Er is zij zeggen dat er te weinig samenwerking is... en dat er eigenlijk misschien straks wel schade kan worden, uh, worden geleden... omdat ze niet bereikbaar zijn. Mensen kunnen nu op een plek komen, omdat ze tegen worden gehouden. En als er schade zou zijn, dan moet dat betaald worden. En wie gaat dat betalen? Is dat de gemeente Zandvoort? Daar moet even duidelijkheid over komen, dus... Toeterlieve Gerritje, Gert-Jan Bluis, onze wethouder van Financiën. Die gaat dat Zoetelieve allemaal even Ja, ja, dat ja, goed. ja, ja. En, Maar het meeste geld gaat gewoon naar de organisatie... volgens mij, van de Grand Prix. En ik ben benieuwd of die ook nog, daar ook nog iets in gaat betekenen. Nou goed, onder andere ook... Uh, uh, is er uh, een brandbrief geschreven... vanuit de strandhuisjes... Uh, goed, ja, over, uh, nou goed, over de identiteit van de pendelbus die gaat rijden... hebben ze daar last van. Nou, uh, nou ja, het is er onderhandelingen allemaal nog. Dus ja. Het is lang niet te kan in kruiken, dat is wel duidelijk. Goed, nog meer Zandvoertsenbrief. Ja, de brandgeur moet herten weghouden tijdens de Grand Prix. Voorkomen is beter dan genezen met een geurzuil. Oh ja. En uh, de gouden maatregel is dus uh, wel dat ze... Die geurzuil, die heeft brandlucht. En uh, het is geen chanel voor de herten en dieren. En die loopt het liefst met een grote boog omheen... Die brandlucht schrikt af, waardoor ze minder snel het spoor opgaan. Ik dacht, dus is juist lijkenluchten of... Nee, was het weer geur van... Leuwen, leeuwen. Leeuwen was het, toch? Weet je wel. Ja. Maar het schijnt, het schijnt wel positief te zijn. En in de afgelopen jaar is er dus wel een pakket aan maatregelen genomen. Al dus die manier van ProRail. Ze zeggen ook al een faunapassage over het spoor. Maar de dieren kunnen oversteken. Maar ja, als ze geen hekken kunnen plaatsen... zetten ze een geheime geurwapen in. Dus ja, het moet ook niet zo zijn... dat ook nog dat die herten... Het circuit oplopen tijdens de Grand Prix. Wow, nee. dat geeft wel een sensatie. Dat maar, is een uh, sensatie ja, dat zal wel een sensatie zijn. Het HDMZ-museum opent de deuren voor het publiek. Het, uh, het wordt een druk, druk, druk. Vast? 1 maart. We zeggen nu al, het, uh, de expositie heet Slide to Waste. Van uh, Marcelo Siegel. En dat is dan te zien tot 3 april. Ze hebben het allemaal een beetje omgegooid. Omdat namelijk, ja, ze hadden eerst... Wilden ze de hele collectie van uh, de, de overleden... Jan, uh, Jan van Beelen wilden ze... Dus initiatiefnemer initiatief van het van het museum. Die wilden ze in toonstellen. Maar ze hebben zoiets van... Nee, nu gaan we dus auto in de kunst gaan we laten zien. En dat is dan tot en met uh, uh, 21 juni is dat. De art ja, arts, car art heet het dan. En dat wordt dan ook nog eens een keer misschien uh, uitgebreid. met een kunstroute door het dorp. met muziek, performance. auto omgebouwd tot kunstprojecten, objecten. Nou, het, het wordt een heel spektakel. deze HDMZ-museum. die je gaat klinken uh, aan de weg, Tim. Dat is en blijft het blijkt dat steeds iedereen denkt. wat betekent het ook weer? En ik ben het ook alweer vergeten. Ja, het is wel genoemd ja, in de krant. Ja, het is zeker genoemd. Maar de, je moet de, het toch de ergens. van Jan wat, uh... van Gelen, toch? Jan van Belen, sorry. Jan van Belen, ja, ja, zoiets. Daar verwijst het naar. Op het gemeentelijke site staat dat er weer een opruimactie gaat komen van fietsvrakken. Want er is te weinig stallingsruimte voor fietsen die wel worden gebruikt. En de fietsvrakken zijn op straat een rommelig gezicht. Dus de gemeente gaat in februari van dit jaar alle fietsvrakken met een gele label erop... Gaat ze weghalen. En uh, de wrakken worden niet bewaard en die worden direct vernietigd. En wilt u een fietsvrak melden? Dat kan via de gemeente, dus uh, 023 511... 4950. Ja, alle nummers beginnen met 023511. Van de gemeente ja. Haarlem eigenlijk. Maar daar wordt het allemaal verzameld. En dan worden handhavers erheen gestuurd. Dan gaat er een sticker op. En als, je ziet, uh, als die er nog steeds op zit. Dan, uh, ja, dan uh, wordt die weggehaald. Ja, nou goed. Ik, Beetje uh, jammer. Ik, ik vind het altijd een leuk winkel. Want ik uh, maak er wel eens fietsen. Ik kan ook gewoon even een paar ophalen. Ja, je, je, maar je kan ook zeker. Als je dus op een gegeven moment ziet uh, dat die gele levens mag je ze gewoon nemen. Nee, nee, nee, maar toch ze zitten soms vast hè. Ja. Dit is dus om het te overwegen. Meepraten over de toekomst van de gemeente Zandvoort-Bentveld. Van Bentveld is, uh, is, is kan op 11 en 12 februari. De ene datum is voor de, voor, voor, zeg maar, voor de bedrijven en voor de ondernemers. Professionals worden uitgenodigd. Dat is namelijk 11 februari. En voor de bewoners en mensen die uh, nou, regelmatig zijn van Zandvoort en Bentveld. Die kunnen dan zeg maar, op 12 februari plaatsnemen. Het is in het uh, HDMZ-museum start. De ene dag om half. 3, uh, dat is voor de professionals. En de andere dag om half 8. En dan kan je dus praten. Uh, ja, ja wat, wat, wat moet er gebeuren voor de economie, voor de mobiliteit, wonen, veiligheid, nou, Dat soort dingen allemaal, dat wordt allemaal besproken. En uh, uh, Goed, Zandvoort uh, heeft 17.000 inwoners. En 5 miljoen mensen bezoeken Zandvoort jaarlijks. Hè? Dus ja. er moet wel even goed over nagedacht worden. En dat moet dan een visie worden dat dat mee kan gaan tot en met 2040. Goed om te weten. Ja. Ja. Over no. twee weken ja? uh, er begint de, uh, de eerste editie van Sandford Light Walk. Ik heb al gezegd, ik ga bij het pannkookrestaurant zitten. Ik ga kijken hoe ze allemaal uh, rondhobbelen en lopen. Maar uh, het moet toch wel heel mooi zijn. En je, je kon kiezen voor een afstand van 14 of 18 kilometer. Of voor de Family Walk van 6 kilometer. Maar uh, het is helemaal vol. gewoon. Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat dat zo is. Oké. Okay. Nee, goed, vergeet nog niet even dat er morgen een speciaal uitzending is hier bij ZFM. 30 jaar Zandvoort. Ja. Of 30 jaar ZFM. En uh, nou nee, goed, er komen natuurlijk allerlei uitzendingen uh, verdeeld over het uh, dorp het hele jaar door. Dus er komt niet één groot feest waar we het geld allemaal in één keer op gaan maken, Waar we het geld op een andere manier opmaken, Waarvoor de ruisluisteraar er veel meer plezier van hebt. En uh, nou goed, Rob Harms heeft morgen een uitzending tussen uh, twee, nee tussen drie en vijf of zo geloof ik. Twee uur, twee uur lang gaat hij dus... Uh, uh, herinnering ophalen met muziek van de afgelopen 30 jaar. Dus dat is echt een aanrader om dat even te doen. Ja. En mocht je als bedrijf nou denken van, hé hey, dat lijkt me best leuk om ZFM uit te nodigen in mijn strandtent, in mijn bar, weet ik veel allemaal, dan hebben we de CFM uh, Drive-in-show. En dan wordt het oh, radioprogramma ja. live vanuit uw uh, locatie wordt het uitgezonden. Dat valt het over natuurlijk te praten Dat is natuurlijk reclame, want ondertussen kan jij natuurlijk zelf ook even uh, uh, on the air om te vertellen over je strandtent en zo en wat voor activiteit die je allemaal hebt. Nee, dus dat, ik, dat, ja. is, dat is toch sluipreclame dan toch? Of ja, ja dan? maar als het in jouw tent is, we, we doen, wij hebben nu over 20 minuten uitzending vanaf Hotel Hoogland. Die krijgt daardoor toch ook uh, dat de naambekendheid groter okay. wordt. Ja, klopt. Ja, daar wordt dus, vaak uh, ook over bedrijven zeker, gepraat. Uh, Ja, zeker. Het kost je wat koffie, maar uh, dan heb je ook wel wat. Daar heb je ook wel wat. Goed, tot, ja. tot zover de Zandse ja. bericht. En dan uh, tijd voor die landenkeuze. En we hebben vandaag. Ik uh, heb hem wel klaar. Uh, ja, oké. Okay. Nou, ik ben altijd nieuwsgierig. Ja. We hadden ja. mijn hart altijd wasslag. Al gebleven? wat voor er nou weer te vinden is? Je hebt ook zoveel koepjes opengegooid. Ja, ik zet hem ja, je zet hem open. Staat hier uh, plaats. Django uh, McCroy. Jungle Macro, wat gaat. Het klinkt wel bekend, ja. ja. Ken ik hem ook weer ja. Maar ik, ik geniet ervan. The body and the blood. The king on the cross. I opened up my heart when I was a child I prayed down on my knees, lifted my hands to the heavens Lord, won't you answer me? This God is a man-made concept These scriptures are misunderstood Hate. i will not judge i will not blame i will not and his sin the preacher on his throne I felt so out of place so I stayed home the innocence I lost the guilt in my bones got above my knees now I am free this God is a man-made concept these scriptures are missed Underst I will not hate, I will not judge, I will not blame, I will not burn, I will not hurt, I will not lie, I will not kill. in the name of God. Ja? En uh, de Royaume-Unie zegt douze points. Oké. Okay. Oh, ja, ik krijg een uh, erg ernstig, uh, Jim croce gevoel, weet je wel. Die had toen nog van time in the battle en zo. Dat het, uh, ja, het, hij heeft een mooie stem. Hij heeft niet het een mooie zeggen. stem. Ja, maar het mag een klein beetje denk, opgepitcht worden. Ik denk zelf, als je het nou hier, als je dit er over, overheen zou zetten, in de stem, en wat sneller, dan geef ik het dan een hele grote kans. I'm not maar ja, momenteel, momenteel het, vind je het niks. Zit het uh, niet helemaal in het tempo uh, nou, waarin, jij, waarin jij dat zou willen? Nee, ja, uh, ja. ik heb hem regelmatig zien optreden ook. Want in de uh, Schagen wil ik zeggen, nee, niet ja. op popweekend. Maar in Alkmaar stond hij regelmatig op het podium. Hij heeft ook wel nummers van de Doors gespeeld en zo. zo oh, maar dat is leuk. best wel uh, allround hoor. Dus oh, dat is een, wel leuk. Nou, van dan moet je mee van de beste artiesten die we hebben. zeg maar. Nou, eigenlijk nee, maar. moeten ze dan gewoon toch zeggen van, nou, je, dat er zoveel nummers van hem gezongen worden. Dat wij dan uitzoeken welke wij het mooist vinden. Ja, ja. En dan dat... is de vraag of deze er dan nog uitkomt of dat een ander wordt. Ja. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Het, het, het, hij vertegenwoordigt ons, maar dat is niet de enige. Hè? Want, uh, gisteren zat ik uh, even bij Jinnik nog even te kijken. Het schijnt dat uh, Nederland zich aardig aan het profileren is in het Eurozongfestival. We namelijk, hebben we gewoon zulke uh, goede stemmen. We hebben goede stemmen. Ja, ik ben de naam vergeten, sorry. Maar zij gaat voor Griekenland gaat ze optreden. Ja? Zij was in Griekenland dat die vrouw die model was hier in uh, Zandvoort? Uh... Nee, ja, die is. Ja, nee, dit die was <laughs> een meisje 16 kijken. of zo, 17 of zo. Oh? Jongste inzending ooit, oh. geloof ik. En voor Letland is ook iemand uh, momenteel bezig. En zelfs iemand voor IJsland... Je is ook in de running om uiteindelijk ja. daar mee te doen. Maar goed, die voor Griekenland, die gaat echt meedoen. Die was gisteren bij Eva Jinnik. En uh, die uh, doet het goed nog steeds, Eva Jinnik. Ja, nou, maar Sandra Kim uh, was toch de jongste. Die, die had, jamme, jamme, la ja? Weet je wel, die was uh, volgens mij 13 of 14 ik of zo. Ja, ja, oh, ja, dat zou ook nog wel kunnen. Nou, ik uh, ben niet zo op de hoogte, want alle dingen in het Eurozongfestival... maar ik vind het wel stoer dat ze in ieder geval uh, meedoet voor uh, Griekenland. Uh, nou goed. Ja, ze, ze was toen 13 Okay. Dus dat is toch wel nog. Uh, die, die heeft het toch wel even verslagen. Ja. Nou, dat was ook wel een schatje om te zien toen. Jazeker, ontwapenend. Oh. Nou, gisteren, uh, gisteren was ik op twee netten tegelijk aan het volgen. Ik was namelijk op één aan het kijken. En even Jinik. Het ging alles wel natuurlijk over de boeren. Ja. De boeren hadden zich toch een beetje misdragen. Uh, farmers voor, nou weet ik hoe het heet. Die in instantie hadden natuurlijk ook echt een stukje tekst, echt op internet gegooid. Dat ze bijna dreigende taal gingen uitslaan. Voor degene die ze echt maar zegt. hun verlogenen. die zouden ze te vinden. Te, die zouden ze kunnen vinden. En die zouden ze dan bijna... Dus je denkt, nou, die uh, gaan ook op de veestapel. Zo, dat soort talen hadden ze uitgekraamd. Nu hadden ze excuses aangeboden. En nu gaan ze natuurlijk... Ze hebben 350 miljoen. Sommigen zeggen ruim een half miljard. Hebben ze aan de kant gezet om de boeren te gaan uitkopen. En uh, door het uitkopen proberen ze natuurlijk de veestapel eigenlijk een beetje laag te krijgen. En de vraag was gisteren op één... Um, uh, dit eigenlijk. De overheid gaat niet boeren dwingen om ergens te vertrekken met een zak geld. Nee, het kan wel zijn dat we zeggen van wat zijn de opties die er zijn. Uh, nee. Je zit hier bij dit natuurgebied. Je zou uh, dan wel bijvoorbeeld dat je net, uh, dat, kunnen verduurzamen. Dat zag je het nou net? Of dat gaf antwoord. Dus we gaan niet dwingen, maar... Uh, ja, heeft even nieuw. Ze, nee. ze zat aan de gezicht. Ze zat met haar hand aan het gezicht tijdens het beantwoorden van deze vraag. Oh, dat lichtje, hè of zo, hè? is dat het zo? Iets, dan klopt het niet helemaal in het antwoord. Dan, uh, dan is het vaak zoiets van... Ja, nee, um, dat nou eigenlijk dus niet... Natuurlijk is het de boel omdat er minder. Uh, ze gaan niet dwingen, maar ze gaan wel wat druk uitoefenen, denk ik. Want er zijn gewoon te veel boeren. Er moet gewoon minder. moet gewoon Minder, dus, en dus, minder, minder? hoor ik dat nu? Ja, dat minder, een minder. En uh, 50, uh, nee, wat is het? 500 miljoen schijnt dat nu aan de kant te hebben. Hebben ze aan de kant liggen om de boeren tegemoet te komen? Oké. Okay. Dan hebben ze over een miljoentje hier, een miljoentje daar. Maar echt bij die boerenbedrijven gaat het echt over bijna tientallen miljoenen. Wat ze investeren soms ook, hè? Dus ik ben ja. benieuwd met, deze, met het druppeltje wat ze kunnen uithalen dan. Ja, ik heb toch straks nog een heel mooi berichtje over de storm. Ja. De, de sto storm. Ja. Dit, de dag dit, dit, voor de storm. storm is coming. Ja. En mag het nu al dan? Oh, uh, ik, uh... Nee, oh, doen we doen wel even muziek. Ja. Dat is wel even lekker gewoon. Ja, wij zoeken op internet al nieuwe muziek. De band heet HMLTD. Ja. Spreek dat maar eens even in het Engels uit. Blank State. plaats. Nou, het is een beetje vage muziek en natuurlijk hier op de zaterdagmorgen hoor je niet alleen maar hits, maar ook plaatjes die ik van, nou, zet hem maar in het etiket. Nee, dit stond er gek uit. Ik vind het best een grappig plaatje, maar je moet er even aan wennen. Goed, dit was, uh, ik zei natuurlijk net de HMLDD, maar het is niet, het is namelijk een ander beetje. Dit heet namelijk Neil Francis en het heet Better Way. En er moet altijd een betere weg zijn op zoek naar de betere weg... Goed, is de, de zaterdagochtend. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Morning, dickhead. Hallo, moron. Goed, het nou, is allemaal wel leuk om die mensen die vroegen morgen zo even tegen te komen. Het loopt tegen tien uur en de lijden met het hotel ook, want zijn alweer oké okay bevonden. Dus dat is uh, goed om te weten. En uh, we, gaan, we kijken nog even in de kranten wat er allemaal speelt. Een van die dingen die speelt natuurlijk dat, uh, ja, morgen de grote storm, code geel... En uh, ze, ze adviseren dan hmm. ook aan het einde van de middag om gewoon allemaal thuis te blijven. Want uh, dan kunnen er echt wel flinke windstoten ontstaan. En uh, nou ja, goed, wij, alle twee hebben wij net aan het eind van de middag een zeg maar, activiteit. Dat we moeten reizen. Ja, dat is toch niet helemaal... Een beetje helemaal... irritant. Moet... En in ieder geval de NS houdt er rekening mee. Je gaat de dienstregeling weer lekker aanpassen. Dat betekent gewoon oh. alle treinen stilzetten. Er kan er niks gebeuren. Goede oplossing. Ja, Zeker. Echt zeker. een hele goede oplossing. En dan kunnen echt de echte windsnelheid worden bereikt van 140 km per uur. Dat is wel veel, ja. Dat is echt heel veel. En dus als je inderdaad met de trein gaat, zorg dat je wel lekker wat eten en een flesje wijn bij je hebt. Dan ga je het gewoon gezellig maken met z'n allen. Ja, want er kunnen storingen optreden. En dat hebben we natuurlijk afgelopen nacht. Nou, niet afgelopen dag, afgelopen, uh, dag ook gezien Vorige, uh, gisteren, namelijk bij de Euromast. Ja. Is, hebben ze zes uur lang vorst gezeten? Oh, wat uh, erg, hè? Ik zal inderdaad maar moeten plassen. Ja, ja het is echt, want, uh, is echt verschrikkelijk. Er zat er een feestje daar, uh, bedrijf. Uh, ik zie die be ja, oh ja, Twee, 20, 22 docenten van de basisschool De Spectrum in Rotterdam. Maakten uh, maakte het mee. Ze hadden namelijk uh, uh, nu het uh, euro... Uh, ze hadden een speciale school gekregen. Ze hadden echt een excellent um, stempel gekregen. excellent school. Echt een, Oh, We zijn echt neusje de van de school. Slechte storm. uitjes. En die uiteindelijk van een decadent uh, gedoe allemaal hadden. gingen ze vieren op de, op de euromast. En uiteindelijk gingen ze erboven. Toen bleven ze vastzitten. Ze zijn nooit aangekomen de... boven. Nee, ze... De... Halfwege eruit gesprongen. Maar goed, ze ja. hebben daar steeds nu vastigheid. In het begin was het nog wel leuk. Liedjes zingen met daarna werd het toch een beetje koud. Nou, ze, hadden ze hadden toch gewoon Newspen? ook een helikopter kunnen regelen... met, met van die uh, uh, redders die hun dan eruit halen en ja, zo. Ja, je, je kon vroeger ook, ook met de touwtjes van de Euromars af, dacht ik altijd... Dat heb ik ook nog wel eens zien. Maar ja, tegenwoordig hebben ze het zo gemaakt dat de ramen niet meer open kunnen en zo. Hè? Want dat zoveel dat, dat, dat mensen springen en zo. Ja, ja, dat is ook zo Ze zijn toch wel een beetje een depressieve world geworden. Eigenlijk. Ja, eigenlijk. Het, Uiteindelijk uh, zijn ze nu gaan knutselen. En iedereen staat alweer te wachten. Maar, wanneer mag ik dan nou naar boven? Ja, maar hij moet nagekeken. Want ik wil naar boven. Mensen ja, die kan je wel gevangen. willen. Ja. Je hebt niks te willen. Je hebt niks te willen. Maar nee. uh, ik had nog een ander verhaal. Want uh, het is natuurlijk, morgen komt er heel veel storm. Ja. Maar je hebt een NK. Windfietsen. Oh, wat leuk. Dus ze zijn helemaal klaar voor het Storm Chiara. Ja? Dat is waar we het voor doen. En er zijn dan gewoon een paar honderd mensen met een gewone fiets... met terugtraprem... die dan 8,5 kilometer gaan, uh, gaan rijden over de Oosterschelderkering in Zeeland. Het weer is cruciaal. Ja. En het, wordt, uh, het gaat alleen maar door als er het minstens sprake is van windkracht 7. Nou, dan moet je toch ook van... Ja, het stormt, we gaan. Wacht en even uh, dit is er eentje met trapondersteuning. Ja, dit kan mij. niet. Kan nee, niet. dat kan niet. Pas van de ja. baan af. Maar ja. de, de organisator houdt de verwachtingen goed in de gaten. En als de windkracht boven de 10 komt... dan kan het evenement weer afgelast worden. Ja, het is wel heel cruciaal. Ja, het maar hij soms, zegt, soms. één keer ja. had iemand een schrammetje op zijn knie. Maar verder zijn er nooit gewonden geweest. Want met tegenwind fiets je gewoon heel erg langzaam. Dus als je valt, val je niet hard. Nee. En we rijden niet in grote groepen. Dus je, komt nooit, je hebt ook niet zo'n demarragekop, weet je wel. <laughs> dus nou ja, hij hoopt zelf de zondag voor de derde keer... over de de finish te komen. De heer Stoekenbroek. En hij is hij een heugd, Ja, stoekenbroek. Ja. Grappig. Ik heb een leraar gehad die de Stoekenbroek. Oh, wie nou, hm. weet, is dat hem wel? Ja, dus maar uh, hij heeft er helemaal zin in. En uh, nou, ja, waarschijnlijk zal de Academy Code Oranje uitgeven. Maar het gebeurt op zijn vroegst, 24 uur van tevoren. En uh, als het erg groot wordt, als hij wordt ingeschat dat hij rood wordt. Ja. of Dat het echt heel veel overlast gaat geven, dan wordt hij rood. Maar ja, ik, ik ga dus naar uh, Horen, moet ik morgen. Maar de, de trein richting Hoorn heeft niet uh, veel bomen of zo. Het is allemaal uh, behoorlijk kaal waar die doorheen gaan. Dus ja. Ik heb het idee dat, uh, dat dat geen probleem kan zijn. Okay. Maar ja, je weet niet of zo'n trein om kan waaien... Maar ja, het is toch genoeg massa wat daarin zit? Of nou, zeg, een trein, dat heb ik echt nog nooit gehoord, een nee? trein. Nee, in de bochten gaan ze wel eens op hun kant. Als ze echt, echt te snel gaan, dat je denkt van... Kijk uit, het gaat te snel. Maar uh, nee, omwaaien, volgens mij, dat, dat, nee, dan moet het echt een orkaan zijn gewoon. Maar ja, wat ik al zei, er was dus een orkaan in 1988 in België. Oké. Okay. En van tornado was dat dan, een tornado. Ja, oké. Okay. Maar ja, dat was dus toen ook, het is gewoon heel vaak, rond deze datum is er gewoon een voorjaarstorm. Ja, dat klopt. Nou, ja, dat, dat, dat hoor je wel vaker natuurlijk. Dat is natuurlijk ook nou ja We gaan het is... allemaal in de gaten houden of, uh, of ons uitje doorgaat morgen. Ja, zeker. Ja. Nou goed, uh, nog, ja, nog even één ding. Ja, gisteren Robert Dijkgraaf ja. op de Nieuwsuur. En ja? Robert Dijkgraaf is natuurlijk van de wetenschap. Ja, en... ik, ik vind hem helemaal leuk. Hij ja, staat, jij staat voor mijn bouwjaar. Ja, hij is hij, hij weet alles zo goed. Maar <laughs> hij ging zich nou een keer bezighouden met de privacy van de Nederlanders. Dat de Nederlandse over al die vinkjes op. Ja, ja, ja, ik wil door. Weet je al je... Ja, Privégegevens ja. gewoon maar afstaan. Ja. Hij zegt van allerlei wetenschappers om mij heen die waarschuwen dat dit de verkeerde kant op gaat. Want als je allerlei tests gaat invullen, genetische testen om dingen te kunnen achterhalen van je voorvader, die geschiedenis, geef je allemaal gewoon, dat geef je allemaal weg. Al die, ges, al die geschiedenis, al die eh, kennis komt uiteindelijk allemaal bij zorgverzekeraars terecht. Waar wij dus ook al jarenlang over zeggen. Dat gaat nu toch Kijk echt uh, ontvouwen. Nou ja, ik zit te wachten tot we allemaal die chip krijgen. En dan wordt alles geregistreerd. Ja. Van nou, oh, je hebt niet goed gelopen vandaag. Precies. Ja. En dat wordt doorgespeeld. En dit gaat. Dit, dit, vroeger, twee jaar geleden riepen we het al. Was het al van ja, ha, ha, ha, ha, maar dit is echt, dit is gaande momenteel. Maar ja, ik had een conflict door donderdag. Ja. 11.000 stappen. Hè. Dus dan ga je dus door Haarlem heen. Ja. En dan zie je dus dat ze ergens dan in, de, uh, in die straat richting stond, de Zonnekruisstraat. Dan zie je eigenlijk soms wel van die lichtjes. En uh, op het... Op het uh, tegels zie je uh, rode tegeltjes. En daar heeft dus een enorme kruidexplosie plaatsgevonden. Okay. Ik heb nooit geweten dat het daarom was. Okay. Maar dat is echt uh, heel leuk. Uh, de conflicten die er dus door de eeuw heen geweest okay, zijn. Oké, na... Ja, Gooi die zo een stukje geschiedenis af, af. Ja, Gooi ik zo even, ja. Ja, oké. Okay. Van, de, van ja. het lopen dat je loopt. Ja, uh, 11.000 stappen, toch? Ja. Even. Ja. Ja. Dus dat is wel goed. Maar ook uh, ja, als je je chip hebt, dan kunnen ze ook zien waar je gelopen hebt. Dan kunnen ze allemaal via je telefoon al zien, hè? Oké, okay, nou, alles loopt nu bij elkaar. Je begrijpt het. het alles van het komt radio. samen, hè? Alles komt samen. Het, het laatste plaatje voor deze show. En dan stappen wij in onze auto en rijden we weer terug. De storm in. Je hebt de fiets, ik heb de auto. En uh, pas op, hè. Prettig weekend. Prettig weekend. Tot volgende week.